Een Braziliaanse rechter heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de chef van Google in Brazilië. Het internetbedrijf weigert twee video's van, Google, van YouTube te halen... waarin kritiek wordt geuit aan het adres van een politicus. In de video's wordt gesuggereerd dat hij een minnares heeft gedwongen tot abortus. De autoriteiten gaven Google vorige week de opdracht de filmpjes te verwijderen. Ze zouden in strijd zijn met de lokale verkiezingsregels. Google zegt echter dat het niet verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn website. Het bedrijf gaat in beroep tegen het besluit van de Braziliaanse rechter om zijn chef te laten arresteren.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 Met Anne de Jong en Diederik van Zessen. We gaan dromen in het Twentse platteland. Het Amerikaanse ijshockey ligt stil en het seizoen gaat bijna beginnen. En hoe gaat het met cultheld Kim.com? Tot 4 uur is dit nog steeds wakker. Het nog magazine van WNL op Radio 1. In het hart van Twente ligt ingepast in het landschap het landhuis de Hamhorst. Het bed en breakfast dat vandaag bekroond werd als beste van Nederland. De hamshorst, ja. Idelet Stijger die runt de winnende locatie nu 2,5 jaar samen met haar man. Uh, dat was mijn eigen naam, maar ik hoop dat Idelet Stijger ook aan de lijn hangt. Idelet? Ja, ik ben er. Oh, een hele goede nacht en dat zo laat. Het zou pas in de middag bekend worden, maar ochtends verschenen er ja. toch al nieuwsberichten dat jullie gewonnen hadden. Allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Maar de verrassing was er wel een beetje af. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat zeker. En dat was eigenlijk wel jammer. Ja, hoe staat er <laughs> maar aan de andere de kant, het bleef een geweldige verrassing. Mm -hmm. En ik werd, ja, ik werd gebeld door een schoondochter die het al in de krant las. Uh, s morgens om uh, kwart over zeven. Dus vertelt u eens, u, hoe, zat uw dag als na, hoe zag uw dag als winnaar eruit? Werd u wakker gebeld met het nieuws? Uh, nee, ik liep wel al rond. Want het was natuurlijk het, het zou een spannende dag worden. Dus mm -hmm. uh, vandaar dat ik uh, al in de keuken rondliep. toen ik gebeld werd. En dus antwoorden van. Dat, ik werd gefeliciteerd. Ik zeg, ach. Uh, het is pas om half twaalf, toen zei ze, nee, het staat al in de krant. Nou, dat was uh, jammer eigenlijk, ja. Maar toen was het, het nieuws in ieder geval goed. En had u ja. nog gasten te verzorgen? Uh, nee, nee, nee. We hadden gewoon die dag ook uh, expres vrijgehouden, omdat je helemaal niet weet hoe de dag verder gaat verlopen. Dus, uh, maar we hebben wel... Uh... Gedurende de hele dag uh, natuurlijk eerst telefoontjes gehad en later nog een uh, geweldige borrel met ja. uh, vrienden en kennissen aan het eind van nou, de middag. Ik ja. meteen nog even over die dubbele tong dat. maar één ding wat mij opvalt, u spreekt helemaal geen Twents. Nee, ik kom ook helemaal niet uit Twentsen. We wonen hier al uh, 33 jaar, op deze plek, maar we komen uit het westen, maar zijn... ...nog veel langer dan 33 jaar geleden over de IJssel komen te wonen... ...en wilde ook nooit meer terug naar het Westen, je ja. hier heerlijk vrij woont. Nu, nu, nu ken ik uh, Bed and Breakfast vooral van uh, de Provence... ...of uh, ergens in Sardinië of zo, in Italië, lekker daarheen gaan... ...of misschien ja. een Spanje een Bed and Breakfast. Waarom bent u dan in Twente gaan zitten? Nou, we zijn helemaal niet hier in Twente gaan zitten... ...omdat we Bed and Breakfast wilden hebben... ...want dit is, uh, nog maar, het is nog maar 2,5 jaar geleden dat we hiermee begonnen zijn. En nu al de beste... En nu al het beste. Ja, dat is een wonder. <laughs> ja. Nou, wat is het geheim? Ja, uh, het is heel leuk om te doen. En we zijn zelf uh, uh, de laatste jaren af en toe wel eens in een bed en breakfast geweest. Maar we hebben het eigenlijk uitgeprobeerd om het zelf te doen toen we een jaar in het buitenland zaten. Hm. Woningruil hebben gedaan met mensen uit... Uh, Nieuw-Zeeland en zij hadden een bed breakfast en we vonden het eigenlijk zo leuk dat we er hier toen in Nederland ook mee begonnen zijn toen we weer terug waren. Nou terug waren, dat was wel een paar jaar later, ja. En wat is het geheim van de Hamshorst? Het is een fantastische plek midden in de natuur. Echt een, nou het mooiste plekje van Twente. Dat zeggen wij zelf niet alleen. Het zijn meer mensen die zeggen van hoe vind je zo'n plek? Nou die hebben we dus 33 jaar geleden gevonden. En een, aantal, een jaar of vijf geleden hebben we hier een nieuw huis gebouwd. En op dezelfde stek waar we dus al uh, zo lang dan uh, wonen. En dat hebben we gewoon gelijk zo gebouwd. Als je hier het leuke mm -hmm. bed en breakfast hebt uh, Ja, boven. Ik heb het allemaal op de website gelezen. Drie gastenkamers, balkon op het zuidwesten, een zithoek met tafel voor het ontbijt. Een uitgebreide ja. boekenkast. Dat klinkt ja. allemaal geweldig. Maar ook, en dat staat er ook tussen, ecologische energie en CO2-neutrale woning. Ja. Um, hoe combineert u die twee? De, al, die, al die luxe en dan ook nog eens CO2-neutraal? Um. Ja, het huis toen we ze bouwden, dus gelijk zo uh, aangepast dat je dit kon doen. Dus we hebben grote panelen op het uh, op de dakkapellen, uh, zonnepanelen, en uh, we hebben uh, ook een warmwaterpaneel en dat het werkt gewoon. Mm -hmm. En we hebben dit huis ja, zo kunnen bouwen dat het ook gunstig op de zon staat. Dat je uh, gebruik kan maken van deze energie. Nou, en uh, energie is er zeker, want om zes over drie heeft u nog tijd om even met ons te bellen. Uh, dank daarvoor. Ik zou zeggen, ja, er kan misschien nog wel één borreltje om het te vieren... maar dan moet u morgenochtend natuurlijk weer ontbijt opdekken. <tie> Oh, dat, uh, dat hoeft dus morgen ook nog niet, want vannacht oh. hebben we geen gasten. Er, er komen toch wel gasten deze week, neem ik uh, aan? Ja, ja. O, ja, in het weekend hebben we weer uh, gasten. Ja. In uh, de Hamsthorst, dus, Hams, Hams, ja. de beste bed and breakfast van Nederland officieel sinds vandaag. Idelet Stijger, de eigenaresse. Dank u wel voor uw toelichting. Geen dank, tot ziens. Het is wel zonder dat er echt nog mensen kwamen deze week. Want anders hadden Anne en ik nog wel wat slaap kunnen gebruiken. We hadden wel wat in kunnen halen, want wij zijn nog steeds wakker. Met ons is nog steeds wakker Robert Smit. En hij heeft voor ons naar de tv-zenders gekeken... en heeft de hoogtepunten opgezomd in het mediaoverzicht. Jazeker, we beginnen met Nieuwsuur. Goedenavond. Na een strijd die bijna de hele avond duurde... is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer bekend. 56 stemmen op mevrouw Ariep. En 90 stemmen op mevrouw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 Gaan we ergens naar kijken, Ferry? Nee. Uh, uh, <laughs> ik hoopte dat we misschien van Miltenburg zouden horen, nee? Nee, nee, nee want jij zou nog een vraag stellen. En die, ga ik, nu, die ga ik nu beantwoorden, <laughs> namelijk. Is het geen probleem dat mevrouw van Miltenburg nou ja. van de VVD is? Dan van Miltenburg zelf, want bij haar installatie hoort natuurlijk een ijzersterke opening. Volgende de moed stapt van Miltenburg naar de microfoon. Maar plotseling de angst in haar gezicht. Ik... Uh had de speech voorbereid, maar die heb ik in mijn laadje laten liggen. <lacht> kan gebeuren. Dan maar eens zien of haar nieuwe plek in de Tweede Kamer een beetje lekker zit. Hoe zit dat? dat? Nou, ik kan niet met mijn voeten <lacht> bij de vloer. U bent te klein. Uh, nee, de stoel is te hoog. <lacht> nou, hopen dat Van Miltenburg in de aankomende week wat lekkerder zit. Wie er vandaag in elk geval wel lekker in zat, was Matthijs van Nieuwkerk. Voor het geval u het heeft gemist, een samenvatting van De Wereld Draait Door. Schrijft u mee? Vidanek is, Vidanek is, is heel naar Aarings, Memit Mobber, Keijs Swering, Sumera, Dirk Jeroehle, Riederi, die wacht ons huiver van Nooit om GB Roy, Rick de Lee, Rick de Lee, Gio Lipers, Joops, Goedemelke, geen faam, Gemma Kastus, Marianne Vos, Gere, Michael Bogen. Katie van Oosterhagen, Steven Rooks, Monique Knol, Taveldame, Claudia de Braai, dit is de wereldrijd. door! En vooral als het u te snel ging. Vidanek is, Vidanek is, is heel naar Aarings, Memit Mobber, Swering, Sumera, Dirk Jeroehle, Riederi, die wacht ons huiver van Nooit om Roy, Rick de Lee, Gio Lipers, Joops, Goedemelke, geen faam, Gemma Kastus, Marianne Vos, Gere, Foting, Maakkenbogen, Katie van Oosterhagen, Steven Rooks, Monique Knol, Taveldame, Claudia de Braai, dit is de wereldrijd. door! Bij Je Zal Het Maar Zijn, aandacht voor de 23-jarige Dion. Hij wil maar één ding: beroemd worden. En daar gaat hij ver voor. Iedere maand gaat hij met een stapel brieven naar het Mediapark. We gaan eerst aan Max. Heb je afspraak? Nee. Oh, ik heb net afspraak. Nee? Ik ga gewoon naartoe en ik zeg: uh, Hallo, dit ben ik. Ik heb hier een brief. En uh, dan kijken we of ze het aannemen. En soms zit er wat tussen. Ja. Even bij Omroep Max naar binnen, want daar is Dion pas een paar keer geweest. En de hoeveelste brief is dit die naar Max gaat? Dit jaar de 13 of 14e brief. Ja, vorig jaar natuurlijk meer geweest. En ik heb ook 43 keer dezelfde mailtje gekregen. Van, Elke keer hetzelfde mailtje? Ja, ja, ik heb van Max nog nooit een persoonlijke mailtje gekregen. Nee. En toch sta je er Wel naar. een telefoontje één keer. Dat het ja. echt niet was wat ze zochten. En oh. Dat het niet in het profiel paste. Maar ik had er een beetje lach aan. Ja, aan of niet, het wil niet echt lukken. Ook bij de RTL, Afro en NTR wordt zijn brief vriendelijk aangenomen en Linea Recta in de prullenbak gegooid. Gek eigenlijk, hè, manager? Oh, maar dat ligt niet aan Dion. Uh, Want vaak uh, wordt hij afgewezen door iemand die het niet goed verstaat, zijn vak. Dus Dion moet gewoon degene die talent herkent tegenkomen. Hè? Juist. Want John Moor heeft daar helemaal geen verstand van. Nee, Dion. <laughs>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 Samantel kwam op een thuis en Ze zei tegen mij, ja, maar ik ga mijn eigen laten strippen. Dus, ja, toen dacht ik bij me eigenlijk van, ja, wat gaat er dan gebeuren? Gaat die uh, verloskundige daar even een showtje wegstaan geven? Die gaat even staan strippen of zo. strippen is wel, dus dat is in een pauw en Je kunt bloed gooien, maar ja, in dit geval niet. In dit geval is het... Uh... Beneden mijn fiets even. ik voor wat even lekker. Uh, mijn fietsjes halen. en dat mijn water lekker gaat breken. Ja, Barbie, het is duidelijk. met het betere stripwerk. komt jouw baby deze aflevering nog ter wereld. Heel snel naar de verloskundige. strippen en kom maar door met dat kind. Toch? Ja, we zitten nu op 37 weken. en 4 dagen. De meeste kinderen komen tussen 39 en 41 weken. Dus de kans dat er al veel ontsluiting is, is uitermate klein. D dat is toch een beetje een tegenvaller. Meneer de RTL voice-over, dat is zeker een tegenvaller. Doe er wat aan, Michael. Nou ga, ga leggen, kijk of je een 10 meter ontslating hebt. 10 meter? schipper doet even pijn als een uh, ja, als, als, als toen mij kwam op eigenlijk. Arme Barbie. Nou, nadat de verloskundige heeft zitten vroeten, was het duidelijk... het kind komt er nog niet. En dat is vervelend voor Michael. Onze vriendenkring die eigenlijk dicht bij ons staat, hadden we eigenlijk al verteld, joh, maandag uh, gaat het gebeuren. Maandag de grote dag. En die, uh, ja, op een gegeven moment ging natuurlijk iedereen bellen en, en, en, ja, die teleurstelling natuurlijk. <lacht> ja, weet ik wat het inhoudt. <lacht> ja, volgende week weer een mediaoverzicht en dan ongetwijfeld Barbie's baby. Niet geniet ervan nog steeds. Ja, he? ik geniet er heerlijk van. Voor jou kan die baby niet uh, lang genoeg in de buik blijven van onze Barbie. <lacht> Dankjewel voor dit uh, mediaoverzicht, Robbert Smit. Ja, voor met leven en ook in de studio. Want uh, tijdens het mediaoverzicht hoorden u misschien al wat gestommel. Er gebeurt hier nogal wat. Wij zijn nog steeds wakker. En we gaan er eigenlijk vanuit dat u dat ook nog steeds bent. En vandaar dat we u dan ook uh, belonen met het schitterende nummer Truth Be Told. Live gespeeld in de studio door Wolf in Loveland. I know where to be I wanna ride it home On a golden horse Looking south into the fields Hear the castles call For a traveling song And if I give this beast The spurs now We'll get there before long And I'll sing holy shit I've been around these parts before But there's something here I've overlooked A hundred times or more Maybe I left a little life knocking at the door of a woman Who will never know my name She won't ever know my name this siren that I sing of And you will see her pupils dilated By a drug that most call love And she licks her fingers When she's done with me And she lures you in and then throws you out Cause she wants to stay free And I'll sing holy shit I'm pretty fucking okay with that Cause I've seen some new things And she was pretty great at giving head She will always taste the lingering love that I have left On the sheets and on the pillow After weeping willow or a summer sky After big fat truth or dazzling lies in the arms of a woman who won't ever forget my name she won't ever forget my name she won't ever forget my name she won't ever forget my Ja, dat was inderdaad een banjo. Ja, ik, ik, ik, ik moest even kijken. Het was inderdaad een banjo. Uh, Mumford en Sons hebben hem weer populair gemaakt. En hebben het meegenomen naar de studio uh, door de jongens die vandaag in de studio zijn. Wolf in Loveland. Nou, jongens zeg ik, maar het zijn drie jongens en twee meisjes. En het liedje ging over dingen die je volgens mij ook heel goed in de nacht kan doen. Maar waar wij nu even niet mee bezig zijn. Nee, want uh, wij zijn uh, bezig uh, met nog steeds wakker. Uh, word je er een beetje Benoven. verlegen van? ja nee, even... word jij een beetje ja. verlegen? nou oké okay. Zal ja. ik het gewoon van je overnemen dan? Nee, want ik wil nog eventjes zeggen dat zometeen Rens Gooseling komt. Onze 17-jarige sterfslaggever. Nou, dat, en die begon bovendien toen hij 15 was. En ja. toen was hij zeker nog niet bezig met de dingen waar we net over gezongen werd. <laughs> Goed, we gaan het hebben over ijshockey. Het is een serieuze zenderradio. Ja, de ijshockeyers in Amerika hebben het werken bij neergelegd. Ze zijn in conflict met hun eigen teams die meer geld nodig hebben... om hun hoofd boven water te houden. Maar een oplossing, die lijkt dan weer ver weg... om uh, het een en ander op te uh, op helderen, bellen we met met uh, Jules Zanen, ijshockeyredacteur bij Sportamerica.nl. Jules, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, uh, uh, iedereen wil altijd wel meer geld hebben. Maar waarom willen deze ijshockeyteams nou echt absoluut niet meer spelen... totdat ze uh, meer betaald krijgen? Um, nou, voor de teams is het grote probleem dat er een aantal ploegen zijn... in de, in de NHL, in de Amerikaanse ijshockeycompetitie, die noodleidend zijn. Um, en uiteindelijk is de afspraak zo dat alle teams samen de rekeningen betalen. Dus eigenlijk zijn de teams die wel winst maken... die verliezen hun winst aan teams die geen winst maken... omdat ze te veel moeten uitkeren aan de spelen. Ja, want, misschien dat je dat even moet uitleggen... want uh, dat is echt het Amerikaanse sportsysteem. Hè? Niet dat ieder club voor zich... zijn eigen financiële huishouding moet hebben... maar dat uh, het eigenlijk de competitie is... die geld heeft en die het geld verdeelt. Zeg ik het zo goed? <laughs> Ja, er zijn verschillende systemen. Dat de competitie alle geld heeft, dat is onder andere in de Major League Soccer, dus in de voetbalcompetitie. In de NHL uh, zijn er uh, wel afspraken over de, uh, alle inkomsten die met de ijshockey-sport te maken hebben en de, de manier waarop die verdeeld worden. En er is dus een potje voor de teams en er is een potje geld voor de spelers. En aan de hand daarvan worden onder andere ja, salarissen en inkomsten bepaald. Um, en wat ook een probleem is, is dat een van de meest noodleidende teams in zijn hmm. geheel in handen is van de NHL. Dus de competitie is zeg maar eigenaar, van, alsof de KNVB eigenaar zou, de, zou zijn van een van de clubs in de eredivisie. Maar spelers, dat heb ik gelezen, die verdienen daar minstens 500.000 dollar per jaar. Zou ik zeggen, in tijden van crisis kunnen die toch wel eventjes een beetje water bij de wijn doen? Ja, in eerste instantie zou je dat natuurlijk wel zeggen. Het grote nadeel is natuurlijk dat een ijsselkeer, en vooral de ijsselkeers die het minimum verdienen, dat zijn jongens die op de rand van de NHL verkeren. Die als je beter was, zou je zeg maar nog meer verdienen. En die, en die, die spelen dan IJsselkeer. misschien twee minuten per wedstrijd en, en tikken dan toch een half miljoen aan per jaar? Uh, ja, eigenlijk wel. Sterker nog, er zijn er bij die zitten op de tribune als backup speler nou. en die tikken toch een half miljoen aan. Dus, maar die willen dat dat toch het gaat, gaat om heel veel geld. Ja, maar waarom zeggen ze niet, nou ja, weet je, uh, ik lever... Hey, hoeveel zouden ze nodig hebben? Met, met, met 20.000 per speler ben je er toch al? Ja, natuurlijk. Als je, als je vanaf het clubperspectief kijkt, natuurlijk wel. Uh, uh, het probleem is alleen voor die spelers. Die moeten hun geld gaan verdienen in die paar jaar tijd... Want daarna houdt het voor de jongens vaak op. Uh, die hebben niet gestudeerd of die hebben hun studie niet afgemaakt omdat ze professioneel hier wilden worden. Het is natuurlijk een, een sport die heel veel van je van je lichaam vraagt. En ja, op je eigenlijk, op je 35ste, dan moet je al je uh, geld verdiend hebben. Want daarna ja, wordt het heel moeilijk om nog ooit hetzelfde inkomsten te Maar eerlijk te is eerlijk zo. Dat is voor voetballers toch ook zo. Ik, uh, ik heb uh, zijn ook meestal klaar op 35 bijvoorbeeld. Nee, dat klopt. Dat klopt. Maar het is natuurlijk wel dat er voor voetballers zijn er veel meer opties zijn. Een voetballer kan heel makkelijk naar een buitenlandse competitie. En daar is er eigenlijk een veel grotere markt voor. Terwijl in het ijshockey er eigenlijk maar twee markten zijn waar miljoenen salarissen worden betaald. Dus de NHL in Canada en de Verenigde Staten. En de KHL, de Continental Hockey League, die in Rusland en Oost-Europa wordt gespeeld. Dus als je, een, zeg maar, als je rijk wil worden met ijshockey, dan is er maar... Ja, een zeer beperkte markt voor je. Ja. Hoe, hoe diep is deze crisis eigenlijk? De, de, gaan ze nog echt spelen dit jaar, denk je? Ik denk dat het um, heel erg moeilijk wordt. Er zijn een aantal dingen waar ze het dusdanig niet over eens zijn. Uh, het gaat inmiddels om ja, honderden miljoenen die ze oh. nog uh, zeg maar van elkaar verwijderd zijn maar, in de, de onderhandelingen. De basketballers hadden vorig jaar eigenlijk een, een beetje een vergelijkbaar probleem. En die zijn uiteindelijk wel gewoon weer al die wedstrijden in nog kortere tijd gaan spelen. Ja, maar daar was meer goodwill om er samen uit te komen. En Het is natuurlijk zeven jaar geleden in de NHL ook al een keer ja. gebeurd. Het seizoen 2005 is ook in zijn geheel geschrapt. Het is in 1995 al een keer gebeurd en is er ook maar een half seizoen gespeeld. Um, en ik ben nu er wel weer heel erg bang voor dat het opnieuw gaat gebeuren. omdat Ze, ja, ze staan heel ver uit elkaar en eigenlijk willen ze de verdeelsleutel van het geld omkeren. En het houdt in dat de spelers bijna een kwart van hun salaris kwijtraken. En, ja, goed. Uh, het gaat natuurlijk, ze verdienen dan nog steeds heel mm -hmm. veel geld, maar ik kan me voorstellen dat wat onverwacht komt dat je daar niet blij mee bent. Nee, nou ja, echt onverwacht komt er nu natuurlijk niet meer. Maar waar ik wel benieuwd ben naar jij zegt al, hè, ze hebben vaak een opleiding niet afgemaakt, et cetera. Maar wat doen die, en dat zijn er toch wel meer dan, uh, ja dat zijn een aantal honderden spelers natuurlijk. Wat doen die dan zo'n seizoen lang, zoals in 2004, 2005, toen ze bijvoorbeeld ook al niet gespeeld hebben? Nou, een deel van hen blijft gewoon in de Verenigde Staten en die trainen samen. Uh, maar wat wel heel erg leuk is voor Europese ijshockeyfans, is dat... Uh, een aantal spelers, eigenlijk een groot aantal spelers, ervoor kiezen om in de mindere Europese competities uit te komen. Voor soms geen salaris of alleen een verzekering, of gewoon omdat ze het leuk vinden om dan in Europa te reizen. En je ziet nu al deze week zijn er in de Zwitserse competitie en de Zweedse competitie. All-stars uit de NHL gewoon ja, eigenlijk aan het aantreden voor de clubs waar ze in hun jeugd hebben gespeeld. Of voor clubs met wie ze een, een band hebben door een toernooi van vroeger bijvoorbeeld. En zo kunnen wij in Europa toch nog een klein beetje meegenieten van de sterren. En, de, ja, en dat is misschien voor jou en je nachtrust ook wel een keer een uh, goed zo'n seizoenetje. Even niet iedere nacht opblijven om de ijshockeywedstrijden te bekijken. Uh, ja, dat is waar. Nee, dat is waar. <laughs> Dankjewel, Gilles Zane van uh, Sportamerica.nl. We hadden het over de NHL, de ijshockeyleague in uh, Amerika. Die waarschijnlijk dit jaar niet doorgaat. Eerst had hij nog een pieperig, hoog stemmetje. Overslaande stem, zo af en toe. Nog niet de baard in zijn keel. Maar nu, twee jaar later, is hij al 17 Onze zo. verslaggever Rens Gooseling. Eerder uh, leerde Mike de Boer hem al hoe hij zich beter moest kleden. En bijvoorbeeld vertelde Matthijs van van nieuw hoe je moet presenteren. Afgelopen zaterdag ging ons Rens langs bij Vitesse-Herekles de voetbalwedstrijd... om daar voetbalcommentator van de NOS, Jeroen Elsoff, te vragen... hoe je nou eigenlijk een wedstrijd van commentaar voorziet. Ingooi van Anold. Rijs op zoek naar de ruimte om te schieten. En die ruimte wordt gevonden. Bosse zegt, niets aan de hand. Dat duel tussen Rijs en Rienstra... Braziliaan blijft achter in het strafschopgebied. Geblesseerd, maar geen strafschop gegeven. Is dit iets wat iedereen zou kunnen? En nee, dat denk ik niet. Want dan zou, denk ik, misschien. Uh, nou, in ieder geval 80% van in ieder geval de mannen die van voetbal houden. Dat, dat ook wel gaan doen. Want het is in principe natuurlijk een, een jongensdroom om dit te worden. Maar ik denk dat het echt een vak is. Dus ik denk niet dat iedereen het kan. Waar zou dan een goede voetbalcommentator aan moeten voldoen? Er zijn denk ik wel een aantal criteria waar een goede voetbalcommentator aan moet voldoen. Eén is natuurlijk in ieder geval het spel begrijpen, maar je moet in ieder geval goed duidelijk kunnen spreken, goed Nederlands spreken. Echt zaken die meespelen in dit vak. We zitten twee uur voor de wedstrijd. Hoe bereid je eigenlijk voor? Want het gebeurt eigenlijk op het moment zelf. Er zijn verschillende wedstrijden. Kijk, dit is een samenvatting voor, voor Studiosport. Dat is een... Iets andere voorbereiding dan een live wedstrijd van bijvoorbeeld een wereldkampioenschap voetbal of een wedstrijd in de Champions League. Wat ik dan doe is echt nog alle spelers, ja, ik noem het altijd uitschrijven, maar uitpluizen, zo zou je het ook kunnen noemen. Ik zoek volledig uit waar ze vandaan komen, wat hun achtergrond is. Maar al die verhalen die je zou kunnen vertellen, die vertel je in een samenvatting toch niet. En bij een live wedstrijd wil ik graag als vang die verhalen ook hebben. Wat ik nog wel eens doe, als ik een potje FIFA speel bijvoorbeeld... dat ik dan mijn FIFA-potje van commentaar voorzie. Maar ik merk dan heel vaak dat ik het niet kan doen om, om die snelheid bij te houden. Snap je wat ik bedoel? Hoe doe je dat? Het is wel grappig dat je daarover begint, want toen ik 12, 13 was... dan hadden we nog geen uh, spelcomputer zoals je die nu hebt. Toen had je een, een Commodore 64. Dat kan ik wel rustig noemen, want die bestaan nu toch niet meer. En daar speelde ik voetbalspelletjes op. En ik zette het geluid uit en ik gaf zelf commentaar. En datzelfde deed ik als ik met een voetbal naar een, naar een veldje ging bij mij achter... En uh, dan gaf ik ook zelf commentaar. Dat je zegt, ik ga met een voetbal naar het voetbalveldje. En dan het, uh, ja, het voetbal van commentaar voorzien. Dat je zelf gaat voetballen, bedoel je dat? Ja, ik was zelf aan het voetballen, maar ik gaf er ook commentaar bij. Dus dan, dan was ik aan de, aan de rechterkant van het veld. Was ik, uh, meestal was ik van het schip. Want ik vond de voorzet die van het schip had altijd prachtig. In mijn uh, buurjongetje was dan uh, Van Barsten. En dan gaf ik een voorzet. En dan zei ik ook, Van Schip, Van Schip gaat buitenom met een schaar voorzet. Van Barsten rond het af. En zo staat het 1-0. En dan moesten we daarna die bal gaan halen, want die lag dan in de bosjes. Maar zo ging dat, ja. En dan, ja, dat, dat, dat deed ik toen ik kind was. De bal op de stip. Boni tegenover Pasveer, die uitblinkt vanavond. Boni, nu is Pasveer kansloos. En staat het 1-1. Wij in Nederland, bij de NOS vooral, zijn opgevoed met... Doe maar normaal. Je zal mij niet snel keihard horen schreeuwen bij een doelpunt. En dat, dat is ook een cultuur. Dat past bij onze manier van commentaar geven. En ik vind dat prettig. Ik denk dat het totaal niet past als Boni vanavond de winnende goal maakt. Dat ik dan ga zitten. Boni, goal. Dat, dat, ik, dat is te, Waarom niet? Waarom? Doe gewoon wat je, wat je op een normale manier voelt. Het is geen, uh, geen, geen show. Het is, geen, het is natuurlijk wel entertainment, maar niet, het moet niet nef zijn. Maar je hebt het nooit geprobeerd? Ik zou het ook niet kunnen en ik zou het ook niet willen. Ik ben nog even benieuwd, want van fouten kun je leren. Wat zijn nou jouw grote fouten die je hebt gemaakt? Wat je als commentator natuurlijk heel vervelend vindt... is dat je een verkeerde naam noemt bij, uh, bij een doelpuntenmaker... of je haalt spelers door elkaar. Nou, grove blunders... Klop ik af. heb ik wat dat betreft op een wereldkampioenschap gelukkig nog niet gemaakt. Dat kan wel gebeuren. Ja, ik, ik ben ook maar een mens. Als ik zo, ooit zo'n fout ga maken... dan zal uh, het halve voetballand over mij heen vallen via Twitter. Weet ik het wat, voel ik mezelf voornamelijk heel slecht. Want ik kan heel slecht tegen fouten. Maar daarna gaat het leven ook gewoon door Met een lekker muziekje op de achtergrond... gaan wij ons klaarmaken voor de wedstrijd. Overtoom doet dat handig. Al krijgt hij de bal niet bij een medespeler. Jansen, Boni... Reis en dan is Boni weg. Hier zit wat in voor Vitesse. Ibarra voor de eerste keer vanaf rechts. Begonnen op links. Ibarra. Jansen. poging geblokt door Ringstra. Jouw werk als commentator heb je achter de rug op dit moment. Kan je met een gerust hart naar huis? Nou dat is altijd wel... Uh, tuurlijk kan ik met een gerust hart naar huis. Maar het is altijd wel afwachten want uh, mijn dag zit er eigenlijk pas echt op. Als ik eh, net als iedereen, ik moet het dan opnemen, want ik ben te laat thuis. Eh, op zaterdag of op zondag lekker met twee voeten op de bank naar Studio Sport kijk. Met een, met een welverdiend koud biertje. Net zoals eigenlijk iedereen eh, toch meestal voetbal kijkt. Zo doe ik het ook. En weer wat geleerd. Onze Rens Gooseling. Ik ben benieuwd bij wie die volgende week weer op bezoek gaat om daar wat te leren. Eh, bij ons aangeschoven eh, is Robert Smit voor... Het Nieuwsminuutje. Een concert van Madonna heeft voor de nodige opschudding gezorgd... binnen het kamp van Barack Obama. Madonna riep bezoekers op om voor Obama te kiezen... tijdens de aankomende verkiezingen, maar koos de verkeerde woorden. Het is geweldig dat we een zwarte moslim in het Witte Huis hebben, stelde Madonna. Het probleem, Obama is geen moslim, maar christen. Tijdens zijn vorige race naar het presidentschap... werd al vaker, onterecht, gesuggereerd dat Obama was bekeerd tot de islam. Madonna was na de ontstaande consternatie niet bereikbaar voor commentaar. China neemt het Japan zeer kwalijk dat de regels van het Chinese territorium zijn geschonden. Dat laat het Chinese persbureau Xinhua weten. China en Japan spreken met elkaar bij de Verenigde Naties in New York... over een groepje eilanden in de Oost-Chinese Zee. Japan kocht de eilanden op van particulieren tot grote woede van de Chinezen.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 De Mexicaanse autoriteiten lieten echter weten... dat er nog geen meldingen van slachtoffers binnen zijn gekomen. En tot slot de beurzen. In Azië is de Japanse handelsmarkt fors in de min geopend. Het re reageert hiermee op de instabiele financiële status van Spanje... waar vrijdag pas meer duidelijkheid over is. De nica index is onder de 9000-punten grens gedoken... en staat nu op 8950 punten, een daling van ongeveer 1,6 procent. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. U luistert nog steeds. Nog een half uurtje naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. En we gaan door met iets heel anders, Anne. Ja, uh, de ROB-lezing. Het imago van de Europese Unie mag wel opgevijzeld worden. En dus. Um... Uh, hebben we met allen eens, uh, moeten we het met z'n allen eens goed over de toekomst hebben... het verleden en de ziel van Europa, zo moet ik het zeggen. En dat was uh, simpel gezegd de boodschap van deze jaarlijkse ROB-lezing... georganiseerd door de Raad voor het Openbaar Bestuur. Nou ja, simpelweg. Het is een hele mond vol. Professor dokter Gabriel van der Brink die zwengelde vanmiddag de discussie aan... met zijn lezing. Daarna was het aan de PvdA-delegatieleider van het Europees Parlement... Thijs Berman en zijn collega uh, Hans van Balen om daarop te reageren. En die laatste die hebben we nu aan de telefoon. Goedendag. Ja, nacht. Heeft u iets opgestoken van die ROB-lezing? Het aardige was dat iemand die zelf geen politicus is, is op een andere manier naar Europese samenwerking ging kijken. En uh, professor Van der Brink keek dus meer naar cultuur. Hè, wat bindt ons? Is er een Europese cultuur? Is die er niet? Uh, mijn reactie was natuurlijk wel. Mm -hmm. uh, er is natuurlijk wel een Europese cultuur. Mensen lezen elkaars boeken. Uh, dat was vroeger zo, is nog steeds zo. Maar... Er is niet een Europese politieke cultuur. Hè. Maar wat is, wat is nou voor ons uh, uh, stijvelingen nou echt het doel van zo'n lezing? Uh, dat betekent, uh, je kunt heel positief of negatief over Europese samenwerking denken. Maar je kunt ook zeggen, uh, mensen bepalen zelf wel of ze reizen, of ze uh, over de grens gaan... Uh, of ze met buitenlanders contact hebben, buitenlandse boeken lezen of niet. Dus maak je ook niet zo druk... Europa heeft op dit moment geen grenzen, mensen kunnen uh, bij elkaar over de vloer komen en dat is al heel wat, dus probeer Europa niet te maken via een vaste mal dat je alles zegt, dit moeten we regelen, dat moeten we regelen, laat ja. dingen ook gewoon gebeuren. Het is ook een beetje dat, dat of je nou voor Europa bent of tegen, om het zo te zeggen. Het is er gewoon, dat is een voldongen feit en dat moeten we niet willen ontkennen. Kijk, het is net als het weer. We kunnen altijd klagen over het weer. Maar het weer is er. Ja. Uh, Europa is er met zijn interne markt voor Nederland vitaal van belang. Hè, want wij zijn een handelsland. En er zijn een hoop dingen die anders en beter kunnen. Hè? De stroperigheid, de, de grote bemoeizicht. Uh, maar bijvoorbeeld, het is wel belangrijk dat we één munt hebben. Het is ook prettig voor onze export. Laten we die houden. Maar nu, nu, nu, nu is er, uh, um, u schetst het net zelf al... en de PVV heeft deze hele verkiezingscampagne bijna opgeënt... Een, een grote kloof tussen Europa en de Nederlandse burger. Is zo'n ROB-lezing van uh, nou ja, de Raad voor het Openbaar Bestuur... dan een manier om, om die kloof iets te dichten? Nou, of nee, is dat, gaat kijk, dat te ver? De mensen die dan in de zaal zitten zijn burgemeesters, bestuurders. Ja. Uh, dus daar zitten de gewone Nederlanders zitten daar niet. Uh, maar voor een gewone Nederlander, die kan wel vrij reizen... Een gewone Nederlander kan uh, makkelijk producten kopen uit andere landen. Uh, een Nederlandse winkelier kan ook makkelijk exporteren. Dus voor een gewone Nederlander die geen politicus is of geen uh, rechtsfilosoof of wat dan ook, uh, is Europa ook een realiteit. En er zijn dingen die echt anders moeten. Het was men... vandaag ook misschien een beetje een soort filosofische uh, overdenking van de mensen die echt heel veel met Europa te maken hebben? Het was een overpijnzing ja. van de mensen die. Nou, eigenlijk zelf altijd al buitenlandse boeken lezen... naar buitenlandse programma's kijken, buitenlandse kranten lezen. En ik zeg, dat is prachtig. Dat is goed, ik lees zelf ook buitenlandse kranten. Maar kijk vooral wat een gewone burger eraan heeft... En waar een gewone burger kwaad over is. Die is over geldverspilling kwaad. Dat moet je aanpakken. Maar vrij reizen, vrij handelen is natuurlijk ook voor de gewone burger van groot belang. Maar kan zo'n overdenking ook nog iets concreet op opleveren? U heeft nu nagedacht misschien ook over hoe die kloof iets verkleind kan worden. Ja. Heeft u daar nog nieuwe inzichten in gekregen nou, vandaag? Of eh, kijk, ging dat wat te ver? Eh, nou, het is altijd goed om eens naar een ander te luisteren. Om over jouw vakgebied, in mijn vakgebied Europa iets te horen. Mm -hmm. En wat ik interessant vond is dat hij inderdaad zei. Jonge mensen, en dat had hij ook onderzocht. ...via internet uh, kennen eigenlijk al weinig grenzen. Hè, daar zijn wij uh, wat de oudere generatie niet van bewust... ...dat mensen al via netwerken vrienden hebben... ...niet alleen in Europa, ook daarbuiten... Dus er is al heel veel. Het hoef je allemaal niet door de overheid te laten bevorderen. Dat gebeurt al. Dus laat die burger uh, zelf ook zijn contacten zoeken. En dat vond ik wel weer interessant te zien. Uh, er is niet allemaal bedeelzucht nodig. Mensen kunnen dingen heel goed zelf... en kunnen ook contacten zoeken over de grens. En dat doen ze ook. Ja, nog iets dat niet met de ROB-lezing te maken heeft, meneer Van Balen. Ik zat vandaag te kijken naar het, uh, naar het vragenuurtje. En daar zag ik uw uh, VVD-partijgenoot Klaas Dijkhoff... Uh, een vraag stellen die ook Europa betrof. Ik was eigenlijk benieuwd of u uh, het antwoord van meneer Klaas knapen van het CDA nou eigenlijk voldoende vond, staatssecretaris knapen, die zich wel distancieerde van de uitspraken van Catherine Ashton, maar misschien toch wel een beetje magertjes, of niet? Ja, kijk, zowel Catherine Ashton, dus zeg maar de buitenlandcoördinator van de Europese Unie, als uh, de president van het Europese parlement, heer Schulz, hebben gezegd over dat filmpje. Mm -hmm. uh, The Innocence of Moslims. Exact, waar dus uh, Mohammed werd belachelijk gemaakt. Uh, dat het absoluut niet kan, dat het schande is, het zeggen. maar ze hadden moeten beginnen wat we ook van die film vinden, het behoort bij de vrijheid van meningsuiting dat die mag worden gemaakt en uitgezonden. En dan kunnen we het een vreselijk filmpje vinden. Maar we komen altijd op voor de vrijheid uh, van mensen om hun mening te uiten. Vooral de ander, waar je het niet mee eens bent. Nou, u heeft al gezegd, Ashton heeft niet voor mij gesproken. Is daarmee uw kaart uitgespeeld of gaat u nog meer actie nee, hoor, Want uh, Even kijken, meneer Schulz is voorzitter van het Europese parlement waarin zit... En ik uh, heb al gezegd, ik heb hem zelf ook dat aangegeven. Ik, ik wil gewoon een debat hebben. Wat heeft hij precies gezegd? En hoe staat hij in de vrijheid van meningsuiting? Ja. En uh, dat kunnen we gewoon voeren. Dat ja. lijkt me een rol van het parlement. en mevrouw Esten, uh, daar zal ik ook vragen aan stellen van... waarom moest u dat zo zeggen? Waarom heeft u dat zo gedaan? En waarom zit het, het gedeelte over de vrijheid van meningsuiting er niet bij? Dat is ook nee. wat Ben Knapen vandaag min of meer gezegd heeft. Ja, op, Bent u dit, daar tevreden mee? Nee, maar kijk... In dit geval, het is dus niet, je moet niet in algemene zin zeggen we zijn voor de vijfde mensen, dat geloof ik ook wel. Ja. Maar nu in dit geval, iets wat je niet ja. wel gevallig moet het ook kunnen. Ja, zou ik zeggen. Maar bent u ook tevreden met Ben Knape, die het nu in de Tweede Kamer ook gezegd heeft... het is ook niet namens ons dat het zo gezegd is? Of nou, moet hij nog actiever ook echt nee, kijk, Schultz uh, erop kijk, aanspreken? Ik moet Schultz erop aanspreken, ja. want ik zit natuurlijk best op het En Ben Knapen moet mevrouw er ook op aanspreken... Want die is dus zeg maar, verantwoordelijk voor buitenlandse contacten. En de heer Knapen en de heer Roosentaal zijn dat ook. Hm. Dus zij moeten haar erop aanspreken. Dat zal ik ook doen vanuit het Europese parlement. Eerst de vrijheid van meningsuiting. Daarachter staan, dan kun je best kritiek hebben op een filmpje. Maar wel die vrijheid van meningsuiting eerst. Uh, het is ons helemaal duidelijk, meneer Van Balen, VVD-delegatieleider in het Europese parlement. Graag Dank u wel. Ja, zeker. En um, als ik dan eventjes in het schema kijk... dan zie ik dat we zo meteen gaan hebben over Kim.com. En dat, lieve mensen, dat is een baas. En een baas dat is voor mensen onder de 30, is dat iemand die heel erg tof is of stoer... of in ieder geval iets cools over zich heen heeft. En er zijn hier alleen maar mensen van onder de 30 in de studio. En ik heb zojuist uitgelegd aan mensen boven de 30, wat het is. Dus ik mag het ook gewoon zeggen. Ja, en uh, die Kim.com, was een heel raar verhaal. Zeker de moeite waard om uh, naar te luisteren. En uh, tot die tijd is bij ons in de studio nog steeds de band Wolf in Loveland. Ze hebben al drie nummers gespeeld en uh, het wordt tijd voor een vierde. On the Road heet het. On the road from New York to Denver Some shit might go down $50 dollars in my pocket Hitching on from town to town and i feel it all pass under me as i fly yes for King. no one will ever get to me no one has what i From Vancouver to Seattle, feel it grow in my head's womb. Let's change my money at the border. Let it rest in yesterday's tomb as I feel it settle inside of me. That the way. ever get near And on a scale from one to ten Describe how well you took it when I exchanged the river for the sky And from the mountains to the sea Is there anyone like me i don't think so Ooh. When I listen to Bob Dylan, there are signs about being free. I kind of wish that I could be him, but more than that I... give. After I've given all there is to give. Cause on a scale from one to ten, describe how well you took it when I exchanged a river for the sky. From the mountains to the sea is there. Land. Hierbij nog steeds wakker. Ze werden geïnspireerd door het boek van... Carrack ja, toen ze on the road gaven, maar ook door een reis die ze zelf maakten, en daar wil ik zo meteen nog wel even wat naar vragen, dus we spreken zo meteen met ze, want ze zijn nog steeds bij ons te gast en nog steeds wakker. Ja, en zo meteen uh, hebben we ook nog de column van Joyce Brekomans en de voicemail, maar eerst gaan we het dus hebben over Kim.com. Ja, begin dit jaar werd zijn gigantische landgoed met veel heisa binnengevallen door politie en werd zijn site Mega Upload uit de lucht gehaald. Maar de kans is groot dat Kim.com binnenkort gewoon weer aan de slag kan. Volgens.com zijn 90% van zijn servers weer online en het proces dat tegen hem is aangespannen lijkt door een aantal grove fouten op een fiasco uit te lopen. Joost Schellevis is uh, journalist bij tech-website Tweakers en uh, hij volgt de zaak natuurlijk. Goedenacht. Goedenacht. Even voor de duidelijkheid. Deze man heet echt Kim.com. Ja, hij heet echt zo. Hij heeft zijn uh, naam laten, uh, laten wijzigen. Waarom? Uh, nou, het is nogal een excentrieke persoonlijkheid. Uh, en ja, ik denk omdat het kan in zijn geval. <laughs> Even om ons geheugen op de frissen, Joost. dotcom werd begin dit jaar opgepakt. Hoe kwam die zaak toen aan het rollen? Uh, nou, dat kwam eigenlijk op, op aandringen van de Amerikaanse overheid en de FBI. Um, dotcom en, en een aantal van zijn handlangers, zeg maar, die, die, die werden verdacht van auteursrechten inbreuk en uh, samenzwering tot auteursrechten inbreuk. Um, en op verzoek van hen is de Nieuw-Zeelandse overheid, daar was het bedrijf, gevestigd. Ingeschakeld om ze op te pakken. Ja, want uh, zijn site mega-upload.com, dat, dat, dat was op een gegeven moment een van de populairste sites op het hele internet. Maar wat, wat kon je er precies mee of kun je er mee? Nou, je, kunt daar, uh, bestand, of minst, je, je kon daar bestanden uploaden uh, en die kon je delen met anderen. En dat werd in de praktijk heel vaak gebruikt ook om, om um, ja, films en games en muziek te delen. Ja, En wat wordt hem dan verweten? Want ja, het, het lijkt erop alsof hij zegt je mag dingen uploaden en nou, wat er gebeurt daar, daar, daar is hij toch niet verantwoordelijk voor zou je zeggen? In principe ben je inderdaad als hoster niet verantwoordelijk voor wat jouw gebruikers doen, als je aan een aantal voorwaarden houdt. En um, na het verwijt is nu dat hij dat niet heeft gedaan. En dat bijvoorbeeld bestanden van, uh, die, die inbroek maakt op het auteursrecht, en waar ze um, van op de hoogte werden gesteld, dat die niet goed genoeg werden verwijderd. En dat die gewoon nog aanwezig waren. Mm. En dat ze bovendien ook schietmateriaal hebben geüpload om, om hun site te bevolken. Ja, En, en de, de, de, dus eigenlijk, dat, dat werd geschetst, dat, daar wordt hij van verdacht. He, hebben ze dat ook hard kunnen maken? Ja, Het proces loopt nog en het oordeel is, uh, is ook uitgesteld tot 2013. Dus uh, er zit niet echt een schot in de zaak. Maar dat komt vooral omdat er bij, bij, um, bij, bij de inval en bij de uh, opsporing nogal wat fouten zijn gemaakt. Uh, en de Nieuw-Zeelandse wet waarschijnlijk is overtreden. Ja, en daardoor kan hij nu dus weer zeggen dat alles weer up and running is. Denk je dat het ook echt zo is? Denk je dat hij zijn zaakjes goed voor elkaar heeft? Nou, het, het, hij, hij overdrijft ook nogal wel eens hoor. Maar uh, wat ik heb begrepen is dat dit om een nieuwe website gaat. En in principe um, ja, zijn internetverbod, wat, wat hij tijdelijk had, is opgeheven. Dus in principe mag hij dat gewoon doen. En een dienst als mega upload is, is niet per definitie strafbaar. Hm. Nou werd er toen ook een Nederlander opgepakt, hè? Wat is er met hem gebeurd? Uh, nou, hij is ook op borgtocht vrij en uh, hij is ook uh, in afwachting op wat er gaat gebeuren. Of hij wordt uitgeleverd of dat hij gewoon op vrije, vrije voeten blijft. Ja. Het, het gaat dus om uh, Kim.com. Die man die heeft zijn, verhaal, zijn achternaam laten veranderen naar, naar nederlandsvertaal.com. Die zegt dat het ja. is een excentrieke man En we hebben het ook een beetje nagezocht. Hij schijnt ook uh, de nummer 1 uh, Modern Warfare 3-speler te zijn geweest voordat hij werd opgepakt. Dat, dat is een computerspel, een schietspel. Ja. En om daar de nummer één van te zijn, dan moet je toch de hele dag kunnen spelen. Ja, ik mij. weet... Ik, ik heb het ook vaker gehoord. Ik weet eerlijk gezegd niet dat het echt zo is. Er gaan wat meer, wat meer verhalen over hem. Ja, wat dan? Want ik ben ernstig geïntrigeerd door deze man. Als je je naam zo laat veranderen... En hij is ook ontzettend dik. Ja, ja. dat is ook weer zoiets waarvan je denkt... Hoe, hoe kan die man zich... Nou, kan je wel of... vertellen hoe je heel dik ja, wordt. Ja, maar in ieder geval... Welke verhalen gaan er nog meer rond? Nou, hij heeft... Um... Hij houdt bijvoorbeeld ook. Hij houdt, houdt ook heel erg van. om op Twitter. zo'n foto's van hemzelf te posten. met model. om de een of andere reden. Nou, dat is niet, misschien niet heel vreemd. Die man is. het is is het, is het nou een geniale man. of een gek? Ja, goede vraag. Hij strooit ook de meest. Uh, de bericht eruit. Hij heeft, hij heeft het zelfs laatst nog vergeleken met Martin Luther King op Twitter. Dus uh, ja, het is een uh, bizar figuur. Nou, echt inderdaad, als je een uurtje verveelt. Uh, ik kan het aanraden. Ga even googlen op king.com. En je komt erachter dat het een fascinerend figuur is. En nog even terug naar die zaak: De Verenigde Staten die hebben ook sinds die tijd natuurlijk verschillende keren geprobeerd om hem uit te laten leveren. Waarom lukt het dat niet? Nou, Omdat uh, de FBI zou nogal uh, vage uiteen uh, um, hebben gezet wat nou precies, waar, waar precies van wordt verdacht. En um, dat, dat vond de rechter niet genoeg om uit te leveren. En daarnaast zijn er uh, fouten gemaakt bij de opsporing, zoals hij onterecht zag en afgeluisterd. Mm -hmm. um, en is de huiszoeking, daar zijn ook dingen fout gegaan. Ja, ja en nu ziet het eruit dat Megablauid dus snel weer online is. Wat jij, wat vond jij dat er gaat gebeuren? Uh, in principe zeggen ze dat, dat ze het uh, gaan hosten buiten de Verenigde Staten. Um, dus ik denk dat dat wat dat betreft wel een goede kans maken. We wachten in spanning op de comeback van Mega Upload en natuurlijk van Kim.com. Joost Gelvin van tweakers, dankjewel. Ah, dit is nog steeds wakker en een duurzame samenleving is wat de initiatiefnemers van de organisatie Nuts Nederland willen. Een gezonde en duurzame samenleving. Vandaag boden ze daarom een brief aan Mark Rutte. en Hoewel meneer Rutte het waarschijnlijk veel te druk heeft om zijn voicemail te beluisteren... wil Gerben nij van Nuts zijn boodschap nog wel even wat extra kracht bijzetten. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. minister President Rutte, goedenacht. Ik spreek met Gerbenij Bijvang. Fijn dat ik u alweer spreek. Vanmiddag hebben wij u op het Binnenhof een brief overhandigd... namens 120 jonge leiders uit het bedrijfsleven... en van sociale partners en overheid. Wij zijn tijdens de Nuts Leadership Challenge afgelopen week bij ingekomen om duurzaam leiderschap te bevorderen en actie te ondernemen. Wij zien in Nederland een gebrek aan keuzes, verbinding tussen partners... en randvoorwaarden op het gebied van duurzaamheid, met name door de overheid. Een gebrek aan leiderschap dus. Wij doen daarom een beroep op uw duurzaam leiderschap... en uw lange termijn visie op Nederland. Gaat u de komende kabinetsperiode wel deze leider zijn? Gaat u dit inbrengen tijdens de formatie? Wij helpen u hier graag bij... Wij stellen voor de Sociaal-Economische Raad uit te breiden... met het borgen van duurzaamheid als taak. En ook op dit gebied nieuwe partners en alle generaties structureel te verbinden. Korte termijn doelstellingen en een lange termijn visie... kan u ondertussen opnemen in het regeerakkoord. De hernieuwde raad zal deze lange termijn visie structureel kunnen verankeren... zodat uw leiderschap zich ook na de komende regeerperiode nog zal tonen. Wij zijn beschikbaar om mee te denken en zitting te nemen in een hernieuwde sociaal-economische raad. Doet nou, u mee? Meneer Rutte, dan weet u dat. Doet u mee? Dat was de vraag die uh, Gerben nij had van Nudge. En volgende week dan hebben we natuurlijk weer iemand anders... die de voicemail inspreekt van Mark Rutte. Uh, hierbij nu al wakker. Nog steeds wakker moet ik zeggen. Nu ja. al wakker begint zo meteen om vier uur. Maar uh, eerst gaan we nog even praten met de band... die de hele nacht, of eigenlijk van twee tot vier, bij ons zijn geweest. Wolf in Loveland. Jij doet weer het woord, neem ik aan, Jan. De, ja. de, de, de frontman, de, de zanger. Um, Wolf in Loveland. Uh, is de eerste EP al uit? Zijn de CD's al gedrukt? Je kan. Uh als je de bandnaam googelt, dan kom je direct op een website terecht, waar je een... Uh, Bed, nou, noem de website maar gewoon. Ja, het is wolf -in Dat is een website waar muziek gedownload kan worden. En dan kun je gratis downloaden. Je mag er ook voor betalen als je wil, maar je mag zelf kiezen hoeveel. Dus, en dat is een collectie van thuis opgenomen liedjes. En we zijn op dit moment in de studio bezig aan onze eerste studioplaat. En die komt waarschijnlijk begin volgend jaar. Oh, is die dat, klaar. dat is nog even. En uh, On The Road, ik, uh, ik zei het net al even, die speelde hier net, was het laatste nummer dat je kunt ja. spelen, een minuut of tien, vijftien geleden. Ja. Uh, Jack Jack was een van de inspiratiebronnen, maar ook ja. een eigen reis die jullie maakten blijkbaar door nou, noord -Amerika. eigenlijk alleen ik. Ah, Oké, okay, maar uh, ja. hoe, wanneer maakte je die? Vorig, vorige zomer Toen ben ik uh, in Canada geweest voor een maand. En toen uh, heb ik ook dus een roadtrip daar gedaan van naar Vancouver, Seattle, al die maar, steden. Maar Jack Kerouac is uh, seks, drugs, rock'n'roll en dat dan in het kwadraat? Was het jas, en een dat hele ook? mooie poëzie. Ja, ja, ja. dat is waar. Dat, Wat was het onderwerp van die poëzie? Ja, oké, okay, jij ja, hebt een punt. Ja, precies. Nee, maar ik ging daarheen. Uh, toen had ik een vriendin uh, in Canada. En uh, ik ging haar opzoeken. Dus... Het was allemaal wel sex, en rock En was het roll, het, het meisje, om het even rond te maken, was dat het meisje zonder tattoo? Nee, nu, ja, nu zet ik mezelf natuurlijk wel heel erg, heel erg neer op de radio. Maar nee, dat was niet het meisje zonder tattoo. <laughs> okay. Het is allemaal nog wel snel gegaan. Nou, de verhalen in de liedjes die kunnen we gaan horen op die plaat die jullie dus gaan opnemen. Is het ja. nog ergens te zien in het land, Wolf in Loveland? Ja, ja, zeker. Ja, Dat kun je allemaal vinden op de Facebookpagina. Okay. Gewoon, ja, die kun je zo vinden. Wolf dus in Love Loveland, gewoon even googlen en Precies. dan ergens ja. bij een club of yes. theater. Erin. Ja, nou, dat is natuurlijk... en we laten de bands die bij ons ja. in de studio komen spelen... als bedankje natuurlijk ook altijd een liedje uitzoeken... Ja. Um, dat we dat jullie graag willen horen. En jij hebt gekozen voor? Graceland van Paul Simon. Graceland ja. van Paul Simon. Wat is er zo leuk <laughs> aan Graceland van Paul Simon? Um, wij als hele band vinden het een gek nummer... en we luisteren er graag naar. Dus. Ja, En het is een inspiratiebron voor velen van jullie generatiegenoten. Ja, zoals Vampire Weekend. En ook wel een beetje voor onszelf af en toe, ik. <laughs> Nou, is het voor jullie? Paul Simon.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 My traveling companion is nine years old.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 I'm looking at ghosts and empty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 van Paul Simon was De plaat die aangevraagd is door de band van vandaag Wolf in Loveland. Ze hebben al ingepakt. Ze verlaten rustig de studio op weg naar hun bedjes. En het is ook bijna het eind van nog steeds wakker. Maar niet voordat we hebben uitgezwaaid met onze vaste columnist. Jaap columniste en schrijfster Joyce Brekelmans. Of het nu om de schuldvraag van de rellen in haren gaat. Om een kandidaat Tweede Kamervoorzitter. Die graag wil laten zien hoe gruwelijk dicht ze de vingerman niet aan de pols heeft. Of om bedrijven die denken dat ze de heilige marketinggaal ontdekt hebben. Telkens wordt social media er kicking en screaming aan de haren bijgesleept. Daarbij wordt steeds gedaan alsof het een eigen identiteit heeft een persoonlijkheid, wellicht middel de scherpe randjes, maar die met de juiste sturing gemanipuleerd kan worden tot een gewillig en nuttig instrument. Onder leiding van cyberbullies of trolls is het een schrikbarend propagandamonster dat onze jeugd corrumpeert en aanzet tot geweld en verderf. Maar heeft een politicus de teugels? dan wordt het volksmannen met behulp van trekpaard social media een prachtig transparant proces... met hoogstaande dialogen in real-time. Mocht de marketeers het beest weten te temmen, dan worden we allemaal in een natte commerciële droom gesust... waarbij iedereen vrijwillig zijn of haar communicatie in dienst stelt van de reclameboodschap... zonder ons er zelf maar bewust van te zijn. Alsof social media niet gewoon een onderdeel is van het medialandschap. Een bijzonder gefragmenteerd bovendien. Het is een stukje internet, waar mensen samenkomen om zich te uiten... Informatie uit te wisselen of om gewoon even te ontsnappen aan de saaiheid van hetgene waarmee ze hun brood verdienen. Mensen sturen social media, niet andersom. Het is vreemd dat men denkt voor deze nieuwe communicatieplatformen zich een totaal nieuwe moris aan te moeten meten. Dat men gelooft dat kinderen vandaag worden blootgesteld aan een gloednieuwe set gevaren waar tegen een normale opvoeding hen niet kan wapenen. Terwijl de regels van het spel niet wezenlijk veranderd zijn. Als je weet dat het op een feestje onbeschoft wordt gevonden... om alleen maar over je werk te praten en dingen te verkopen... dan kun je er donder op zeggen dat men het op Twitter ook niet heel graag gaat waarderen. Als jij niet over zo pijn is om een topless foto van jezelf in de klas te laten zien... dan moet je die foto misschien ook maar niet op Facebook zetten. Als jij continu loopt te schreeuwen en te schelden... dan nodigen mensen je niet meer uit bij hen thuis... en blokken ze je net zo makkelijk uit een online wereld. Als jouw zoon het niet stoer vindt om dingen te slopen en de politie aan te vallen dan zal hij zich ook niet zo snel aansluiten bij een groepje hooligans. En al helemaal niet als Facebook hem daartoe uitnodigt. Facebook heeft namelijk geen kracht. Twitter ook niet. Het zijn de mensen erachter die het zo mooi, grappig, doodzaai of eng maken als het maar kan zijn. Mensen kiezen ervoor om jouw boodschap te versterken of juist in de kiem te smoren. Social media is geen magisch wezen wat je in kan zetten om mensen te dwingen jouw bidding te doen. Gewaar, gevaar was altijd al overal, online en offline. Net zoals klootzakken en liefde. U hoorde een column van Joyce Brekelmans op het randje van nog steeds wakker. En dan gaan we door naar nu al wakker. Want dit zijn de mensen die nog steeds wakker zijn. Daar gaan we dan vanuit uit, die naar ons zitten te luisteren. Maar die moeten ook niet allemaal wegzeppen, Want er zijn ook weer mensen die nu al wakker zijn. Eigenlijk zitten we een beetje op het overlapmoment. Ja, het uh, breken van de nacht zo om twee minuten voor vier. Wij uh, zwaaien af en geven het stokje met alle liefde en plezier over aan uh, Martijn Middel en Ingeloe Stol. Maar dan zijn we altijd wel aan het eind van ons programma heel erg benieuwd. Wat erin nu al wakker zit, Ingelou. Ja, goedemorgen. Wij hebben een hele volle uitzending. Zo gaan we horen waarom mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen. Het klinkt vaag, maar over enkele minuten weten u het antwoord. En ook uh, meer dan 4000 kilometer rijden op een Vespa. Ik weet niet of jullie wel eens op een Vespa hebben gereden... maar die rijden niet harder dan 60 kilometer. En dan naar de woestijn, helemaal naar Dakar. Nou, dat gaat dus weken duren, 20 dagen. En daar gaan we het onder andere over hebben. En daarnaast, ja, ik moet er nog niet aan denken omdat ik nog steeds wakker ben... maar daarnaast hebben jullie altijd alle kranten al binnen. Alle ochtendkranten zijn al binnen met, uh, met het laatste nieuws. En ook gaan we nog even naar Washington. Want we hebben het elke week over de Amerikaanse presidentsverkiezingen... Ja. en Obama's buitenlandpolitiek staat onder druk. Wat ook... dan? Nou, er is vanavond een bepaalde conventie van Bill Clinton. En daar heeft Romney nogal gemene dingen over het buitenlandbeleid van Obama gezegd. En ook nog dat verhaal over Mitt Romney. Die zegt dat er raampjes die moeten open kunnen in vliegtuigen. Hij wil het liefst een uh, cabrio vliegtuig. Maar of dat Super ooit er doorgaan... Uh, ja, nou, ik ga het raam ook uh, dicht in houden in de auto sowieso nu. Want ja. het is best wel koud buiten volgens mij. Uh, daar zullen de mensen die op weg zijn al naar hun werk of misschien in de vrachtwagen zitten ook wel last van hebben. Uh, ze horen zometeen allemaal wat er aan de hand is bij jullie, maar ook bij het nieuws. Bij het nieuws. Nieuws van de NOS. Verzorgd door Jan van de Putten. Wij zijn er volgende week weer om twee uur op de dinsdag op woensdagnacht. Graag tot dan en veel luisterplezier bij Nu Al Wakker. Tot dan. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.